Welkom bij de WKAP kamp podcast. Mijn naam is Sherelle en uh, als het goed is, hebben sommige van jullie afgelopen week het WKAP kamp achter de rug gehad. Vast een heel leuk, leerzaam kamp geweest. En uh, Misschien zijn er ook anderen die naar dit luisteren, want dit is eigenlijk een podcast geschikt voor jongeren jongeren tussen de ongeveer 12, 16, 17, hoger maakt niet uit en die willen groeien in geloof en door middel van deze podcast luister je steeds naar bepaalde preekjes of verhalen of getuigenissen die daarmee je geloof kunnen bouwen en waarmee je dus even wakker geschud kan worden in geloof um, het is de bedoeling dat niet alleen maar ik ga spreken maar dat jullie ook zelf dingen kunnen vertellen hier dat kan als je bijvoorbeeld een mailtje stuurt naar wakeupcamp.gmail.com. En daarin vertelt wat bijvoorbeeld jouw verhaal is of wat je hebt geleerd of wat je leuk vindt. Dan kunnen we daarover praten of misschien heb je gewoon een vraag. En je wilt dat daar misschien een aflevering over wordt gehouden. Dat is allemaal mogelijk. Het is juist de bedoeling dat jullie ook jullie input... Geven voor deze podcast. Nou, ik ben zelf 21 jaar. En ik vind het woord van God, de Bijbel. Vind ik zo bijzonder. En ik vind het zo leuk om daarover te praten. Ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf heb ik nog wel een beetje onzekerheid of dit wel gaat lukken. Maar ja, ik, ik vertrouw dat God in alles zal voorzien. En uh, ja, we zien wel hoe het loopt. Nou. Wil je me helpen? Doe dat door gewoon een mail te sturen en jouw ideeën te geven of jouw, jouw leerpunten. Want ik heb er juist heel veel aan als je laat weten wat je bijvoorbeeld moeilijk vindt in geloof, zodat we daarover kunnen praten. Misschien is het iets op school of op je werk of bij je hobby's en waar je moeilijkheid mee hebt. En wie weet dat God deze podcast wil gebruiken om je daarop antwoord te geven. En behalve jou ook nog veel meer andere jongeren in Nederland. Nou, dat was het. Geniet ervan. En God bless you. Je staat er niet alleen voor. Doei doei.